Het is 7 uur, je luistert naar Radio Honkbalweek. Het zit erop. Helaas, maar we moeten nog heel eventjes terug naar de wedstrijd van vanochtend. De strijd om de derde plaats is gewonnen door Japan. Zij versloegen dus Team USA in acht innings met 16 tegen 6. Een domper voor de Amerikanen. Coach Rick Hitt bleef echt realistisch en gaf alle credits aan de Japanners. Je no, moet de Japanse team credit geven. Ze hebben goed gegeven. de baats heel goed We hebben een paar verhaal in korte tijd gehad. Dat heeft ons gegeven. Maar je moet de credit geven aan het Japanse team. Ze uh, waren het betere team vandaag. Uh, it's enjoyable to watch them play they they play with a lot of respect for the game and and uh, a lot of enthusiasm and we're sorry we obviously came up on the on the short end of it today but uh they're a they're a quality club for a while it felt like it turned out to be the same as chinese Ape you came back from a 7 to uh uh the visit and uh, you came back to 7-6, but then they did what you did uh, yesterday yeah it seems like we have played from behind most of the tournament unfortunately And uh, yesterday we came back, obviously, and had a big inning. Did that a little bit today. But they also responded on the other side after we did that. So, uh, obviously, the credit goes to them. Uh, we're very appreciative for the opportunity to be here this week. The crowd and the uh, the hosts for this event have been fantastic to us. And uh, uh, we obviously wish we would have played better, but we're thankful for the chance. And uh, hopefully uh, we'll get invited back here and play better in the future. Zack Kurski zal met weinig plezier terugkijken op de 25e Hanemse Hongbalweek. De slagman aan Amerikaanse zijde wist geen enkele keer het eerste honk te bereiden. Bereiken toch kijkt hij met plezier terug op de week, ondanks de laatste 16-6 nederlaag tegen Japan. Uh, no helemaal. we wanted to win, no doubt. But very uh, good time here. It was fun. It was definitely a great experience. Is the fun experience better than you will forget this loss? Because uh, it doesn't matter when, whether you end third or fourth? No doubt. You know, we came here, you know, to win. But, you know, the crowd's great. And the whole experience, you know, being over here in Europe and playing, you know, baseball in Europe, it's, it's, you know, it's, it's worth coming over here. And, you know, whether win or lose, we still had a good time. So what was your best uh, experience uh, of this tournament and the whole trip to Harlem? Great. Uh, playing the Netherlands and playing in front of, you know, a big crowd. That was fun. Even though we lost, you know, it was still a good time. Is this a bigger crowd that you play in the States? Uh, it depends. Uh bigger than you know a lot of our you know normal games but sometimes we'll have you know crowds like this on a weekend game but yeah this is definitely a big crowd one of the biggest i've played in played in front of uh last question not not to uh give you a bad uh how do you say bad feeling but uh, you didn't hit anything this tournament right no not at all how come uh we ended our season you know probably almost two months ago and i hadn't been playing and you know didn't do well Part of baseball. Ze hebben dus al met al een mooie week gehad, die Amerikanen, ondanks de tegenvallende resultaten. Radio honkbalweek, daar luister je naar met HHW Today. Terwijl langzaam links en rechts er wat medewerkers komen binnendruppelen die klaar zijn met werken. Hier en daar er een biertje open gaat, de borrelnootjes op tafel staan... De zon straks langzaam achter het stadion gaat wegzakken. En we natuurlijk straks gaan napraten over deze 25e editie van de Haarlem Zonkbalweek. Laten we proosten op het leven. Laat het leven je om. Zoals jij hoort, bij jou en mij. Radio Honkbalweek. Um, een week is natuurlijk uh, uh, niet gedaan zonder dat um, Frits Mulder aan het woord is over deze 25e editie. Een week die er anders uitzag dan vooraf was gepland door onder meer het afhaken van het team uit Venezuela. Ook het slechte weer op woensdag zorgde voor een wijziging in het wedstrijdprogramma. Toch waren de tribunes regelmatig goed gevuld. Dat betaalt ook de voorzitter van het toernooi, Frits Mulder. Nou, publiek is niet tegengevallen. Uh, als er een beetje mee zit, zijn we vandaag ook weer uitverkocht. Dus hebben we drie uitverkochte dagen gehad. We hebben uh, uiteraard het schema moeten omgooien... wat misschien wel consequenties heeft gehad voor het bezoekersaantal... omdat ze toch uh, ingepland hebben op het eerste schema... wat we. Uh, al maanden natuurlijk hebben gepubliceerd, maar nee, ik ben wat dat betreft wel tevreden. Hoeveel mensen hebben uiteindelijk de poort gepasseerd in Haarlem? Ik hoorde net van de penningmeersen 60.000. 60.000? Ja. En waar hadden jullie op gerekend? Iets minder, hè, dacht ik. We hadden iets minder gerekend, ja. We hadden een beetje op grote 50, zo 50, 55.000. Dus daar hou je een kleine plus aan over. Maar ik neem aan dat je ook uh, wel voorzichtig begroot. Hè? We hebben heel voorzichtig moeten begroten. Want, uh, en dat doen we altijd trouwens. En ja, dit ja, jaar uh, hangt ook de sponsoring bij natuurlijk. En die hebben we bij, bij moeten stellen. Uh, ja, dus we zijn, er, we zijn er denk ik net. Een break even is misschien net gehaald. Ja, echt net aan dus. Ja, misschien ik hoop het wel dat dat net, net aan is. Ja, want uh, dat gaf je aan het begin van de week aan. De boksen, uh, daar stonden er een aantal uh, van leeg. En uh, er waren er sowieso al minder... Uh, Gebouwd. Dus wat dat betreft heeft de week wel een, kleine vier, een klein veertje moeten laten. We hebben een kleine veertje moeten laten dit jaar. Uh, dat heeft wel, wel opgevat dat uh, toch een aantal dagboxen dan wel verkocht zijn. Uh, in, in de loop van deze week zelfs nog. Dus dat was weer zeer positief. Uh, ja, we hebben een veer uh, moeten laten. Dus ik hoop dat we breek hiervan uit kunnen komen. Zo niet, dan zullen we een klein, met een kleine winst uh, verlies, sorry, verlies uh, genoeg op moeten nemen. En is, is een algemeenheid, Frits. Als je de 24e afsluit twee jaar geleden. dan, dan kijk je altijd halsrijke uit naar die 25e. Dan ga je van dromen. Dat, dat moet iets groots worden. Is er van die dromen alles overend gebleven? De belangrijkste dingen in het algemeen? Nee, nee, nee, nee. We hadden toch iets meer uh, uits, uitspatting willen geven aan de 25e. meer dingen willen doen. Maar helaas, als er geen geld voor is, moet je het ook niet doen, want dan ja, kost het je kop en dat wilden we absoluut niet. Zijn er zaken die we dan misschien in de 26e terug gaan zien? Ja, misschien wel, ik weet het niet. Dan gaan we de komende twee jaar maar eens over denken. En dat bezoekersaantal nog even daarover. Hoeveel mensen had je twee jaar geleden binnen? Want toen was het natuurlijk een hele regenachtige week. Waren het er toen veel minder? Ja, toen hadden we meer uit, uitverkochte dagen gehad. En toen hadden we toch wel 70.000 mensen binnen. Ja, dus ten opzichte van twee jaar geleden heb je toch echt wel in moeten leven? Ja, het is, het is, het is wat minder, maar... Uh, het kan ook zijn door vakanties, door de programmering die we, wat ik verteld heb net, moesten herstellen of uh, veranderen. Dat dat toch wel gescheeld heeft. Frits Mulder was dat, de voorzitter van de Haarlemse Honkbalweek. Hij was eerder de dag, of op de dag te gast bij Edward Dekker en Peter van der Aert in het Honkbalweek KV. Daarover gesproken, we gaan straks napraten met alle programmamakers over hun 25e editie van de Haarlemse Honkbalweek. Wat hebben zij leuk gevonden, wat niet, hoe hebben zij het ervaren, hoe weinig hebben ze geslapen, hoeveel hebben ze gedronken. Oftewel, hoe zat die week helemaal voor hun in elkaar. En verder gaan we uh, misschien ook nog wel even schakelen met uh, de medewerkers tent. Waar straks alle 130 vrijwilligers bedankt worden voor hun 10 dagen tomeloze inzet. Bij deze 25e editie van de Haarlemse Honkbalweek. Where it began.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 Touching warm Reaching out Touching me op Radio Honkbalweek op de 107.3 FM de hele week te beluisteren geweest en natuurlijk ook via www.honkbalweek.nl We gaan eens dus eventjes napraten over de programma's die wij gemaakt hebben hoe wij de week hebben ervaren we hebben allemaal coaches, spelers iedereen in het woord gehad, ballen van onze eigen mensen Aan tafel aangeschoven Jan Kweenberger Ivo van Haren en Sylvie Lub. zij tekenden in de ochtend in de vroege ochtend altijd voor het programma Aan de Slag Dames en heren, welkom Dank je wel, Edgar. Hoe, uh, hoe was het? Ja, een fantastische week natuurlijk. Waarom? Nou, uh, fantastisch weer gehad. Dat is, uh, dat is eigenlijk waar het eigenlijk allemaal om, om gaat. Toch? Ja. En Nederland gewonnen. <laughs> Ook dat nog. Hoe mooi, uh, hoe mooi we het hebben. En dan het de 25e jubileumeditie in Nederland kampioen. Dat is toch ja. prachtig, man? Mooi, hè? Hoe dronken ben je geweest deze week? Uh, dat valt mee. Oh, gelukkig. Nee, dat valt mee. Ik heb Spa-rood gedronken vooral. Ah, kijk. Dus uh, vol een boertje opkomen. <laughs> Sportman aan tafel, Ivo van Aaren. Dan ja, maak je toch? me een beetje aan het blozen. Jij doet toch aan sport? Ja, ik doe wel een beetje aan sport, ja. Maar ik vind het leuker om over te praten, hè, Kar. Gaan we dat nu doen? Laat we het hebben over de Tour de France. Ja. ja. Hebben we daar een, ja. een muziekje bij van de Tour de, de <laughs> France? Ongetwijfeld. Kijk, kijk even, mijn, kijk even uh. naar mijn technicus of hij een Tour de France muziekje heeft. Jij deed in altijd uh, de voorspelling van de Tour. Ja, Hoe? niet alleen van de Tour, Van alles wat met sport te maken had. Hoe vaak zat je ernaast? Nou, minder dan dat ik er niet naast zat. Dat vind ik best knap. Gelukkig wel. Ja, jouw uh, absolute favoriet was... Chinese Taipei. Hey. Kijk, dat bedoel ik. Dus. Heb je maar noten van ze? Nou ja, alleen gisteren niet. Gisteren zat ik echt te balen dat, uh, dat ze nog van Amerika hebben verloren. Dat, dat, daar was ik echt ziek van. Dat mag natuurlijk niet als verslaggever. Maar ik zat naar Joep en ik, ik werd echt zo gereinigd van die wedstrijd. Maar verder uh, uitstekend gespeeld. Vierde plek, had derde kunnen zijn, had vijfde kunnen zijn. Dus uh, stabiele middenmotor tijdens deze 25 week. Dus ik ben het dik tevreden. Wie wint de Tour? Uh, komt daar door. Komt daar door. Even terugkomen ja. op ja. de voorspelling van Ivo. Want die ja. hebben we vanochtend gedaan. Die wil ik toch even afmaken. Dan sluiten we het rondend het af en dan, dan zijn we klaar wat dat betreft. <lacht> uh, Ivo had voorspeld dat uh, Alberto Contador de etappe zegen zou uh, pakken vandaag in de Pyreneeën. Dat is helaas niet gebeurd. Het werd de Fransman Christophe uh, Riblon. Uh, van uh, Welke ploeg is, is er? Uh, dat komt door uh, Contador, want die was niet goed genoeg. Uh, Contador, daar krijgt hij dus geen punten voor. Uh, hij zou wel zeggen dat dus, uh, Contador dus ook in het geel zou blijven. Dat is ook, dat, uh, fout. Is ook fout, want het is nog steeds Andy Sleck. Uh, Pataki zou in het groen blijven. Is dat gebleven, Ja, twee punten voor. Oké, okay, dan je krijg je twee punten voor. de dus sta je op 105. Komt uh, is dus fout. Hebben we dat toermusiciaal? En mijn honkbal voorspelling? Doen we die uh, ook meteen bij, even, dus wij Dan, wacht dan, ja, dan zit je op 106, dan maken we het even af. Je had gezegd, score, hoor. 3-5 voor Japan-USA. Uh, nee, Japan won. Japan won inderdaad. Met staat, 6 dan krijgen geen punten voor, dus zijn nee, dus is gewoon punten. niks. Dus kwam helemaal niks nederland heeft gewonnen uh, uh, dacht, nederland jij? Heeft dacht jij dacht jij zijn, zijn jullie dus niet zijn gewonnen? jullie het eens nee ik wil even de ziel Ik het heb het leuk gehad deze hoor We, je echt e, echt jij jij deed het krantenoverzicht bij de jongens je zorgde voor de broodjes kaas en de melk en oh ja was weet je niet waar? helemaal helemaal horend dol van die twee adhd'ers nee ik was er wel een beetje blij mee ja want ik vond de week uh, superleuk. ja maar... maar maar ook heel vermoeiend <laughs> En, en uh, met twee van die uh, stuiterballen. Ja, toin toin. Is dat, uh, helpt dat, dat helpt. Dat maar is dat ik prachtig vermoeid van gewoon 106 punten had, Terwijl die vorige keer nog niet eens boven de 90 uitkwam. Dat kan mij echt niet schelen. Ah, nou, dat is niet mooi. Nou, ik was namelijk even met Sylvie in gesprek. Ja, ik ben nu klaar, ik rond dit af dus, en dan fijn. is het goed. Jan, het is echt over, hè? Ho, ho. <laughs> Moeilijk, hè? Gaan jullie elkaar missen als trio? Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Is gelukkig gelukkig ja? Ja. Gewoon straks op je fietsje naar huis. Ja. ja. ja een beetje jas in. al aan. Heerlijk. morgenochtend, gewoon lekker wakker worden en denken, hè, ja. ja, ja, ja, ja, hè, ja, ja. ik hoef niet. Ivo? Nou, weet je, Sylvie zei het net heel terecht dat, dat dit is, we hebben elkaar twee jaar niet gezien. Nee. En dan vanaf dag één klikt het meteen weer. Weet je, twee jaar geleden was het in een andere hoedanigheid, maar er ontstaat dan iets wat, wat tien dagen lang zich staande houden en dan is het weer twee jaar genoeg geweest. Denk dus, ik hoor. Ik bedoel, misschien zouden wij nog een week door kunnen, aangezien de Tour nog steeds bezig is. Maar ik denk dat dit wel beter is voor ons drieën, dat we weer eventjes... Uh... Gewoon elkaar twee jaar niet zien. Nou, dat hoeft niet Doch. per se, maar dat zit er dik in. Ja. Ben je blij dat het klaar is? Zilvie? Nee, toch niet. Ik, uh, ik, ik zou nog wel even door willen gaan. Het is wel ja. gezellig geweest en uh, het is leuk als je alle reacties van de luisteraars ziet. Op Twitter, per mail. Uh, ja, het is leuk om te zien uh, voor wie je het doet. Maar nou, heb jij, jij er een, een, beetje een beetje van genoten? Echo? Wat jou betreft Honkbalweek XL. Ja, nou dan nog één dag hoor. Nog maar echt niet meer. <laughs> heb jij er een beetje van genoten? Nou, ik was er middag's nooit bij. Ik, ik, ik deed hier halve dagen, zeg maar. Ja. Ik, ik werkte gewoon uh, s ochtends van, uh, van achter tot uh, en dan van hier naartoe. Uh -huh. en dan, uh, ja, ik vond het uh, een gekke week. Wat was jouw hoogtepunt dan? Ik heb erg genoten van die wedstrijd van gisteravond omdat het zo spannend was? Nou, gewoon omdat, omdat de sfeer erin zat, omdat het goed was. Omdat dat, dat was gewoon de week. Klaar. En uh, natuurlijk begon het de week uh, echt bloedje heet. Uh -huh. Daarna koelde het af. Regen, woensdagavond geen wedstrijd. Uh, jammer, zit je thuis? Zit je dan thuis? Ja, dat was een verbaal, hè? Zit je? Ja, ik, ik zat thuis gewoon. Ja, ik ook. J J had niks te doen. Thuis op de bank. En dan denk je, ja, ik had nu. Ja, helaas. Dus ik vond hem leuk. Jullie vonden hem leuk. Over twee jaar weer? Misschien. Ja. Ik uh, <laughs> zei, hij met een uh, hap borrelnoten, biertje ernaast en uh, afronden maar. Prettige wedstrijd. Uh, prettige wedstrijd. Ivo, dankjewel. Sylvie? Ja. Ja? Natuurlijk. Uh, met deze twee gekken? Ja. Gewoon weer doen. Weer de... <laughs> Weer de vroeg op. Nou, ik ga het jou niet eens vragen, Jan, want uh, jij bent zo lijp van radio maken dat. Uh... Ik ga er zijn. De, de, de gemiddelde. Uh... Ik moet wel zeggen, ik weet niet of Martijn dan weer terugkomt, want die kon dit jaar niet. En uh, de deal was wel dat, uh, dat ik het met Martijn zou doen. Ik heb het nu met Ivo gedaan. Ik moet zeggen dat was veel leuker eigenlijk. was met nee, Martijn ook leuk. Dat was Ivo nog net even leuker. Het Was en anders als hij het leuk zeg je dan. dan. Is het leuk. Dus, uh, nee, zo eerlijk ben ik dan om <laughs> dat te zeggen. Nee, misschien Jongens, gaan we het wel met z'n drieën doen. Echt super. Dank je wel voor, uh, voor een aan de slag. Ik denk dat heel veel mensen op kantoor in de autoradio uh, er, er, er, er, en ook op de, op de wekker thuis er super van genoten hebben. Ik vond het leuk. Dank je. wel. Je luistert naar Radio Honkbalweek. Week. Wij gaan muziek draaien. Herken je hem, Sylvie? Ja. Dit is jouw favoriete plaat, hè? Oh, onder andere. En dan roept ze altijd als ze in de studio staat... Harder! Ja. Toch? Dit is Jaap. Dit is, Jaap. is Jaapio. Jaapio, winnaar van... Uh, speciaal voor jou. Ja. She took the midnight train 7.3 FM, 10 dagen lang Radio Honkbalweek. We hoorden net de drie makers van het programma aan de slag met hun favoriete muziek. En nu uh, aangeschoven uh, het programma, wat daar dan op volgt op de dag: namelijk het uh, Honkbalweekcafé. Samen met uh, Edward Dekker en Peter van der Aard. Mannen, uh, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond alweer. Uh, ja, het is uh, de vijf acht. Schiet mag op, zeg maar. Eerste, bier, eerste ja. biertje van vandaag. Eerste biertje. Trek lekker open. 3 uur radio, 4 uh, nee, uur uh, klets op de radio. nootje erbij. Gezellig. Dus. En de televisie er nog bij, hè, want de uitzending van tv Noord-Holland loopt alweer. Dus uh, met de samenvatting van de wedstrijd van uh, vandaag kunnen de mensen zien. 10 voor half steeds. Ja, dan mag je dan meteen mag even uitleggen. Wat, wat, wat, wat, wat heb jij er dan mee te maken? Nou, daar doe ik het commentaar van. Dus uh, collega Klaas Jan Bos zet dat in elkaar. Elke dag een uh, journaal. Dus, uh, NOS wilde er geen aandacht aan besteden. Dit jaar tv Noord-Holland wel. Dus dat Mooi. heb ik even gezegd. Top. Ja, dat is klaar dan. Um, jongens, uh, hoe -ho was jullie week? Nou, ja. hij kwam wat moeizaam op gang, moet ik zeggen. Waarom? Omdat wij op zaterdag en zondag geen uitzending hadden in verband met het uh, WK in uh, Zuid-Afrika. Nou, iets met voetbal was het. Ja, iets ja. met voetbal. En ja. uh, nou, goed, voorkomen terecht natuurlijk dat de organisatie daar het, uh, uitzendschema ja. op, uh, of het speelschema op aangepast heeft. En dat Radio Hoekbaar Week vervolgens het uitzendschema daar ook op uh, aangepast heeft. Dus ik ben hier één dag niet geweest. Dat was de zondag. Oké. Okay. Maar van de rest was het natuurlijk een prachtige week om uh, weer radio te maken. tenminste, is het beter. Ja, Toch? ik heb genoten. Ja? Ik heb echt, ja, het is echt gewoon heel erg leuk. En uh, inderdaad was het vrijdag weer even wennen. En het leuke is uh, uh, voor mij, ik ben, kijk, Edward is, uh, en dat merk je ook in alles... professioneel uh, mediaman, journalist, radiomaker... Het is, lekker, het is zo lekker als je daarnaast kan zitten. Hè? Want ja. dan kun je op het moment dat ik het echt niet meer wist, dan hoef ik alleen maar te kijken. Of ik twee seconden op mijn mond te houden. Er valt maar een heel kort witje en Edward springt daar meteen op in. En heeft ook altijd iets paraat. En dat is waar ik me nog wel eens op moet concentreren. Dan denk ik van, oh ja, waar ging het ook weer over? Waar hebben we het over? Zeker als je zit te keuvelen. Dan verstapt de aandacht. En daarin herken je de professional. Dus het is voor mij. Ik heb echt geweldig genoten weer. Het maar, is zo'n uh, feestje. Peter, jij was echt de man van van de historische feiten. 25 jaar honkbalweek. Ik ik ik hoorde jou de namen uitgooien waarvan mensen dachten Ik dacht van, jeez. Oh ja. ja Oké, okay, maar ra radio oh ja. is dan niet mijn dagelijks werk. Maar ik zit natuurlijk wel heel in dat honkershop al. Dus ja. voor mij is dat dan. Uh... Ja, ik, ik sta er eerst bij stil. Dat zijn dingen. Je, je kent de mensen, het is je familie, het is je, je dagelijks uh, leven. Dat is misschien ook wel. Uh... Ze zeggen wel eens, je hebt een tweede natuur, maar bij jou is volgens mij je eerste natuur. Ja. <laughs> en dat is heerlijk, hè? Want ja. de complimenten zijn wederzijds hoor. Want zijn kennis is natuurlijk heerlijk om bij je aan tafel te hebben. Hey, als je nou uh, terugdenkt aan deze Haans honkbalweek, uh, is er een. Uh, kijk, ik heb altijd een gevoel bij muziek. Heb, heb, heb jij dat ook? Dat je denkt van oh, als ik dat nummer hoor, dan denk ik, hé, hey, honkbalweek. Mm -hmm. He, heeft een van jullie dat? Nee. Nee, ik heb nou, wel dat lekker is dat. Ja, nou, nee. Je vraagt het dus. Ja, nee, het, het, het, het, ik zit te denken, nee. Het was nu gepland dat jullie ja nee, zouden zeggen. Ik weet, ik weet dat uh, je, Jan Kuur <laughs> heeft, heeft uh, echt, Jan Kuur ja? heeft, Johny Orhens Hands gepromoot, maar ik vind echt een nummer van helemaal niks. <laughs> Oké. Okay. Nou weet ik dat ik Marloes Voska Voskaal op de ziel trap, maar nee, niet ik vind uit. het echt zo een onzin. Maar nou, wat wel dan? Wat, wat doet Wat doet jou dan honkbal denken aan muziek? Nee, niet in muziek. Meer in uh, mensen, in sfeer. in uh, en met name Radio Hongelbeek, want dat is toch een beetje wat te nabeschouwen. Ja. Waar ik enorm van kan genieten is de professionaliteit van de mensen die het allemaal vrijwillig doen. En dat vind ik waanzinnig. Er, zet, er staat hier apparatuur, er zitten hier mensen achter de schermen, er zitten hier echt mensen die nooit met, we uh, uh, zeggen, voor het, voor, letterlijk voor de camera komen, voor de webcam. Um, maar die wel dag in dag uit hier gewoon presteren. Ja, en, want als uh, je, je simpel even kijkt. Arthur, uh, Imke, ja. uh, allemaal. En ik doe heel veel ja. andere mensen tekort, dat weet ja, ik. Maar, maar die, die komen zo gaan zogantwoord... twee. Daar kan ik echt van genieten. En dan, ons... heb, en dan heb ik het toch vreselijk makkelijk. Want ik ben een nitwit. Ik hoef niet te monteren. Als wij klaar zijn, dan moet uh, Edward nog eens uh, de montage gaan doen. Als ik gesprekjes doe in een rommelige tent, dan moet Edward er nog eens gaan monteren. Dus ik heb het... Uh, ik, ik leid een luxe leven hier. Ja, want als je ziet hoe onze studio's opgebouwd. We hebben een terras. Dan krijg je een technisch gedeelte waar wij dan aan vastgeknoopt zitten. En daarachter zit nog een redactieruimte. Daar zitten allemaal mensen te knippen, te plakken, te kleuren. En daar en, uh, gebeurt het echte werk natuurlijk. Daarom dus. Hé, hey, uh, mannen. Uh, uh, 2020. 12. Wat, gaan wat, is, dan, wat, wat gaan we dan? Wat, wat, wat gaan we dan doen? Nou ja, ik uh, hoorde Charles Speets over de Italiaanse Honkbalweek uh, spreken. Dus ik uh, gooi nog een, uh, oh. een kwartje op uh, bij Frits Mulder ja. om, uh, om daar een Radio Honkbalweek te gaan maken. Lijkt me de, wel wat. De, de Italiaanse? Dag... Ja, de tegenhanger van de of Honkbalweek. Zit niet zo heel veel publiek. Chipito en Pinocchio show. Maar uh, <laughs> dat lijkt me wel wat. En, ja, wat, ja. en waar moeten we dan heen? Ja, dat was, dit keer was het in de buurt van uh, Torin. Turin, Torino. was het Noord-Italië, ja, dus dan was. hoeft het ook geen mooi weer te zijn hoor trouwens. Dus dat, uh, maar het lijkt me wel een uitdaging, nou nee, ja, zonder gekheid, we hebben het nu drie keer gedaan en ik ben benieuwd naar de volgende editie. En we zullen wel, uh, we zullen wel weer zien hoe het uh, gaat. Oh, de is komen nu ook dus ja, Ik wou net zeggen, je combineert Sp niet zo lekker met de borrelnootjes. zitten, ja. lekker aan het Spontaan trouwen. komt de firma Speedpoint langs. Nou, maar wat ik tegen wil Edgar, dat wil ik nog wel even zeggen. Ja. Dat veel van de mensen met wie we twee jaar geleden hebben gewerkt en ook vier jaar geleden hebben gewerkt, dat die allemaal weer meededen of echt niet konden. Dat kan natuurlijk ook gebeuren, maar dat geeft aan dat de mensen het heel erg leuk vinden. Ja. En wat ik ook gezegd wil hebben, en dat heb ik vanmiddag ook één keer aangehaald en ik heb er ook een plaatje voor gedraaid, ook belangrijk zijn, zeg maar, ik noem het maar even de mantelzorgers rondom die vrijwilligers. Want we hebben hier 150 vrijwilligers die zich uit de naad lopen voor de Hommelweek. Of het nou bij het fietsenrek is of bij... De ingang of uh, als het gaat om het eten wat keurig verzorgd is. Klopt. Ook die mensen die ervoor zorgen dat wij hier kunnen zijn. Hè, die zorgen klopt. dat het thuis allemaal doordraait. Uh, of het nou gaat om uh, boodschappen doen of kindertjes verzorgen. Ook die mensen verdienen uh, wat mij betreft een dikke pluim. Want die hebben uh, hem of haar tien of dagen moeten missen. En het leven gaat wel gewoon door ook ja. uh, buiten dit uh, stadion. Dat, uh, dat klopt Hartelijk allemaal. dank daarvoor. Dus Het zij zo gezegd door Edward Dekker. Hij maakte samen met Peter Aert, uh, van der aard het Honkbal Week Café. Mooi programma, hier vanaf het terras met uh, historische gasten, leuke feiten. Over twee jaar doen we het gewoon nog een keer. Begonnen zijn we met de eerste wedstrijd van deze 25e Lombelweek komt er heen gawe die ai do wie en komt gastop over de hekken in zijn eigen Kinheim stadion en zo is het 1-0 voor Nederland en wat houdt dat in einde wedstrijd. Panall -pa Amerika Nederland wint met 5 tegen 0 van Japan. Panall -pa Amerika Nederland wint de derde wedstrijd tijdens deze aanrondelweek van Amerika met 4-1. Pa -pa en dat is het slotakkoord van deze wedstrijd die in krap twee uur en een kwartier met 10-0 gewonnen wordt of door zelbaar. het Nederlands team. 7-0 voor Nederland. Als de tuin staat een fout maken en de bal doorschiet, ja, dan kun je eigenlijk makkelijk doorlopen naar thuis. Ja, prachtig en staat er 3-0 Amerika. En verlaten jullie nu echt met de stand van 5-0 voor Nederland. 0 -0 voor Nederland. Nederland, ja, bomma dat dat vind ik dat dat wel Zit op de bar, de Pietse Amerikaan. Vannas aan de molen, zonnetaluna. Bomma dat ben ik, en kave Wordt die uh, ja, genoeg ja, en wordt niet gepakt. En is het eerste punt uh, een feit voor Japan Amerika? Ja. De 25e Haarlemse Honkbalweek wint door winst op Japan in de taaibreek met 10 tegen 9. Dat was dus gisteravond tijdens de 25e editie van de Haarlemse Honkbalweek. Dit is Honkbalweek Radio. Radio Honkbalweek, moeten we officieel zeggen. Aangeschoven aan tafel. Marius Voskuilen. Dag Edgar. Hallo. Hallo. Waar is je rechterhand? Waar is mijn rechterhand? Ja. Wat is dat nou voor vraag? Waar is je rechterhand? Hier is mijn rechterhand. Henny leeft lang, toch? Oh! Goedemorgen! Goedemorgen! Lekker geslapen? Ja. Hennie, uh, ja, Hennie die is uh, weer druk aan het werk. Oké, okay, kan gebeuren. Jullie maakten samen het programma The Dugout. Klopt. In eerste, uh, eerste weekend heb je dat samen met Jeroen Kalvlagen gedaan. Ja, eerste twee dagen met Jeroen. Want Hennie die, uh, was op vakantie in Duitsland. En die was daar heel druk bezig met uh, het uh, home run -spel in elkaar aan het zetten. Leg uit! Dat uh, was een spelletje die we elke dag uh, hebben gedaan met twee uh, mensen die hier aanwezig waren in het stadion. Dat was een, een, een, ja, een soort propeller, kan je het noemen. Ja. Waarbij aan twee kanten een honkbal uh, vast zat aan een uh, metalen staaf. En daar werd met een knuppel tegen aangestoten, waardoor die propeller ging ronddraaien. En elke seconde staat dat voor 10 meter. En dan ging het erom wie de verste homeren kon slaan. Of überhaupt het stadion uit kon slaan. Heel leuk spel. En? En de winnaar, ja, was, de winnaar, dat was trouwens verrassend. Ja. Dat was een, uh, een jongetje van, uh, ik denk dat hij 11 of 12 jaar was. Hallo. Ik ben zijn naam ook even kwijt, maar die sloeg 260 meter. Dus jij meteen naam, telefoon genoteerd en zei: ik, ja, wil jouw ik bel je over 10 jaar. Dus ik bel je over 10 jaar en dan uh, kan je lekker een uh, <laughs> ja. paar geld aan verdienen. Hoppa. Hartstikke mooi. Hey, hoe was jouw week? Ja, fantastisch. Want uh, ik, ik kom hier binnen en ik ga hier weg. Volgens mij doe jij de poort open en doe je hem daarna weer dicht. Na de poort open, dat viel uh, tegen. Oh. <laughs> maar de poort dicht heb ik elke avond gedaan in ja. ieder geval. Je bent uh, echt uh, uh, van het nachtleven. Ja, ik ben absoluut geen ochtendmens. En dat hebben... Jan en uh, Ivo en Sylvie wel gemerkt. Ik ja, heb gewoon helemaal niks van gehoord volgens mij. <laughs> nee, ik heb wel geluisterd in bed, maar ik ben een hele langzame starter. Mijn dus ik mijn wekkertje ging om een uurtje of negen. Precies zijn zodra het ochtendprogramma begon. En dan bleef ik nog een uurtje tot twee uurtjes in bed liggen, luisteren, gezellig lachen om mijn rot lachen om die gasten en om Sylvie ging ik even douchen en dan kwam ik hier rond een uurtje of twaalf. We met samen met Henny, lekker ja. je programma, altijd mooi voorbereid, ook hele uh, fantastisch leuke dingen heb je gehoord en gemaakt. Ja, gekke dingen. Ja, we hebben We hadden heel veel capjes weggegeven, dus we hebben capje op, cap over, ik heb gehad, ik heb niet gehad en cap in, cap af, ik op. Oké. Ik heb Daarvoor ben ik twee keer naar het stadion gegaan uh, en, uh, en, uh, en we kepje op kepje uh, afgedaan. Leuk. We kamer van uh, uh, petje op petje af. We, we zeggen even dag, dag Frits, dag Frits! Frits zegt gaat naar huis. Voorzitter van richting uh, uh, Haarem Zongbalweek. Volgens mij gaat hij slapen. Volgens mij gaat hij slapen. Dat jij nog lang, lang niet? Dat jij nog lang, jij Vanavond lang niet. Vanavond nog even niet. Nee. Vanavond nee. Even. Nee. Even. Nee. We gaan, nee. even. We gaan, nee. even. We gaan we hier met z'n allen even een borrel drinken. En, ja. en uh, dan gaan we slapen. En ja. dan, gaan we dan maandag gaan we slapen we de hele maandag deze deze deze weer deze weer deze door, denk ik. En dan is het dinsdag weer gewoon naar onze normale baan. Gadverdamme. Voor de rest heb ik jou min of meer gepusht om in het fantastische apparaat van de Space Expo in Noordwijk plaats te vinden. Ja, bedankt. was leuk hè? Ik heb anderhalf uur niet mijn denken kunnen staan. <laughs> fantastisch. Dat was toch fantastisch. Ja, dat was, was toch mooi? Het was ja, het was het was fantastisch. Ik vond het erg leuk uh, om te doen en. en uh, ja, het is alleen. Ja, het is alleen. Ja, het is ja, heel het gek, is gek voel, maar vond, uh, uh, leuk. Maar het vond ik erg leuk omdat ze. Gaan ze nou terugkijken? Gaan zijn nou terugkijken naar, naar deze week? Wat blijft het meest bij? Wat mij het meest blij. Wat mij het meest blij blijft is eigenlijk. Ik heb voor de dag voor het nooit begon. Heb ik met de jongens van Nederlandse team. Wat Jeanne was en Station ook al en ook een liedje opgenomen Limedik ja zoals ja. ja, wel bekend hier in het stadion de wat de sfeer e, maakt hebben hier hebben ja. hebben we, we die zeg ik tegen mijn technicus dan gaat hij hem zoeken die hebben als goed is die hebben als goed is hebben die staan ik denk in de Dukhout... Maar misschien kunnen we straks misschien kijken. Maar in ieder geval, dat vond ik Zoek. erg erg leuk om te doen. Want die gasten waren heel enthousiast daarover. En, uh, zijn, en uh, we de de zijn met acht van de jongens op de kleedkamer gaan zitten en de liedje gaan inzingen. Het ging niet helemaal goed uh, de eerste twee keer. Maar dat was juist heel leuk. En de reactie voornamelijk toen wij het in het stadion draaiden gisteren, dat was helemaal geweldig. En iedereen vond dat zo mooi. Die waardeerde dat zo erg. En dat vind ik mooi. Ja, het is zoveel interactie eigenlijk, ook spelers. tussen het publiek en de spelers. Iedereen, iedereen vindt, gewoon Zeker, iedereen vindt uh, het gewoon fantastisch. Jongens, Zeker uh, de jongens en meisjes die zitten, altijd achter de, de derde hoek zitten, door een paar hoekjes om het even te bespreken. De sfeermakers. De, je hebt heel veel contact met ze gehad deze week. Ja, ik heb daar voornamelijk ook deze week. Wat ik fantastisch vond was opblaasavond. Opblaasavond. Elk jaar, elke editie. In ieder geval één avond. Opblaasavond. Leg uit. Dan opblaasavond, iedereen, dan mag iedereen uh, dus alle spullen meenemen die je kan opblazen. Dus denk aan een opblaasboot of een opblaaskrokodil, een, een zwembandje, en, en, ballonnen en nou, dat gaat dan de hele nou, avond de lucht, de lucht in. in. En, dus ik geloof dat de opblaasboot uiteindelijk eindigt in de duck-out van Chinese Taipei of Japan. Dat is gewoon gekkigheid. Gewoon een beetje gezelligheid maken. We hadden ook op een gegeven moment schiet wat je ziet. En daar werden zij, hadden we in ieder geval weg of zij in ieder geval weggooien cameraatjes uitgedeeld. En dan was het gewoon iedereen die in het publiek foto's van elkaar ging maken. En dan dag gingen die in het gangetje. Leuk, dat is Geen, Wat doe Le jij in 2012? In 2012 ga ik een heel lange vakantie nemen. Want dan zit ik eerst hier. Want ik ben er in ieder geval van plan om hier er weer bij te zijn. En dan hoop ik dat het begin juli is, want eind juli beginnen de Olympische Spelen. Oh, en uh, in Londen. Londen. En uh, daar ga ik ook naartoe, dus daar zit ik ook een maand. Gaan we daar ook uh, Olympische, radio radio uh, Olympische Spelenradio maken. Radio radio maken? Lijkt mij een goed plan, Voorstellen aan jou. Ja, inderdaad. Ja, ja, inderdaad. Van die komt straks aan het woord, dus wie weet dat die erin trapt. Vanaf de Oranje Camping. Ja, daarom. Hey ik vond het helemaal top, dankjewel dat je er deze week was. En wij gaan even luisteren naar het Nederlands Team. Hallo, daar komen ze. Zijn, Hallo, dames en heren. Wij zijn het uh, Nederlands team. Speciaal voor de jongens achter het Derde Speciaal Honk. volgende derde nummer. Honk. De, ah, volgende de de achter het de Derde de Honk. De da de de daar staan de fans springen. Daar staan de fans springen. Op het veld kun je het voelen. Als zij vol borst zingen. Als zij vol op borst gaan zingen ja dit was dus de versie die helemaal niet helemaal goed ging Kramer, maar helemaal niet erg de nee Kramer had, e had dit uh, en, en geschreven ja, het niet en ja niet helemaal ja, maar ik die zong het voor en dat uh, en ging niet helemaal op de goede toon maar dat ze dingen dat is juist leuk om te laten horen er is altijd uh, wat, wat wat je, wat je, uh, iets wat knip doet bij emotie en dan uh, denk je terug aan de ombelweek. Wat is dat bij jou? Bij mij zeker muziek. Bij mij zeker muziek, ja. Als ik een bepaald nummer hoor, dan denk ik terug aan die moment waarop ik dat nummer het meest mij gehoord en wat mijn gevoel gaf op dat moment. En dat je je je ja, is in dit geval Sia, ja, ik hoor hem al. Fantastisch. Dit is Sia, echt. Dit is gewoon het, het, dit, dit het thema nummer van, van deze editie van de Harlems 100. het is bijna Klep kort vracht. Sia en Klep Klep your Klaar, Klaar, Radio Klaar, Die plaats die Marloes Voskuilen doet denken aan de Haarsemse Hij Editie 25. Hij werd gemaakt door André Rotgans, Rotgans. Edward Dekker, Henny Leeflang, Imke Schreuders, Ivo van der Haren, Jan Kweehenberger, Jeroen Kalverlagen, Job de Haas, Jip Maurits, Laura Witbruik, Lorenzo van der Struik, Marloes Voskuilen, Peter van der Aart, Rob Wanst, Sylvie Lup, Theo Alex Nelissen, voor de foto's Nelisse, zorgde, Artie van der Velde en Rick Meijnaert. En de perschef, en de man die, die, ons, van de man die ons van informatie voorzag, Robert voorzag was zand. Robert Zandt. Het zit ging erop, doorheen. We gingen broodjes koffie, doorheen, we koffie, we waren er ochtends, we waren er, we waren er, gegeten, we waren er s avonds. We hebben hier gegeten, geslapen, geluncht, gelunch, gelunch, gedronken, gedronken, gelachen, eigenlijk gehuild. Eigenlijk alles gedaan wat een Haarlemse, Haarlemse hondbalweek maakt tot dat maakt wat hij is. Mijn, is. Naam is Ed Mijn naam is Edgar van Gennep, ik dank u voor het luisteren. We zijn er natuurlijk in, we er. in 2012 weer, als het even weer. kan met deze ploeg kan fantastische medewerkers. iedereen van de Haarlemse hondbalweek, dank voor het luisteren, de 107.3 FM gaat alle u alle compilaties Eén keer gehoord heeft, gewoon op zwart, zoals we dat noemen. Natuurlijk nu eerst de dagcompilatie en daarna alles deze week zo mooi maakte. Dag. Live vanuit het Pimilier Hondbalstadion Radio Hondbalweek. Tien dagen lang, dagen lang, 24 uur per dag. Straks, nou, ik gaan straks terugblikken op is, alles wat er gebeurde gisteren in Brondel. Die avondwedstrijd. Nederland, die uh, uh, Nederland uh, tegen Japan. Het Dat is fijn dat je jou ook vijf landen mee. We doen vijf landen mee. We doen voor elkaar. Corona voor hitjes. Ja, één ja. dag nog. We, we moeten goed <laughs> afsluiten, we moeten goed afsluiten. Zondag, zondag, Dit is het thema-nummer van, van, van deze Honkmalweek. de beste verslaggever de tijdens, de tijdens deze jubileumeditie is toch, toch wel geworden. Dan de beste nieuwslezer. Dan de beste ja, nieuwslezer. Dan toch voor, uh, Ik kies dan toch voor Sylvie Lupp. En daar mag, mag, uh, mag best voor geklapt worden. De beste presentator van Radio Hongbalweek. Onze Lange Jan. Dan de beste nieuwkomer bij Radio Hongbalweek. Was er ook maar één nieuwkomer. of is dat een beetje lullig om te zeggen? Nee, er zijn een aantal mensen nieuw gekomen. Een van hen is Lorenzo van der Strijd. Helder Ja, Helderstatus. absoluut. Dan de beste sfeerverslaggever. Ook dat kan natuurlijk maar zijn. Ja, maar het is zonder enige, enige twijfel. En uh, ja, Dan hebben we nog één uh, e uh, award uit te reiken en, en dat en, uh, en, uh, wil ik doen aan de man die eigenlijk gezorgd e e e heeft, het het heeft, en en heeft en dat wij dit allemaal doen. Het doen. Het en we noemen het dan ook de radio Hondbalweek. En die gaat naar Joep Maurits. Mag ik jullie allebei bedanken? We hebben met z'n allen ontzettend van jullie genoten. Dankjewel Joep. Doordat het Amerikaanse team de gast is, de gast, gezef, de gast gezef, is beter gezegd, mogen zelfs eerst verslaan op het werp. van, van Matsubayashi was Koki Uchiyama die de op 2. Het lukte. De, de aangooi van de catcher. Die doet zijn favoriet dus vandaag. En dus Ben was dus was dusdanig slecht voordat Uchiyama doorkomt naar derde honk. Maar daarna was er aangewezen slag aan Ekamoto. Ja, dat is precies waar hij voor staat. Hij is weer een mooi honger. Zoals de eerste punt te vinden. Wade die wat aan die doet. En niet alleen dat. Hij zorgde ervoor dat AJ Regoli over de thuisplaats kreeg 2. Catcher en die Ben Boom te met tikken waardoor je banners punt kunnen scoren, scoren. Goed, wordt de bal geslagen, Goed, naar, de de de de bal geslagen de naar de derde hond. En de zit weer ja, zit hij ja, zit, ernaast. Ben er Ik ben benieuwd wat er u, gescoord u, wordt. In ieder geval een kus voor de Japanners. En Utsi nee, ook op het tweede honk. 5 tegen 2. Nou, de bal moet hij hoor. Wat een uitstekende bal rechtdoordringen. We komen naar 1 of 2 punten. Ik denk dat het er twee worden. Ja, twee punten. En de ketsier laat ook nog de bal los. Waardoor Nobushi zelf naar het tweede hond komt. Wij waren vooral bezig met het veranderen van de van de japaners die zij hebben gewisseld in het veld maar het is totaal ondergeschikt aan deze wijs mooie klap in het restveld hij zei het ook hij wil erop hij wil de knuppel af en jeroen homeren enorme hijs van van de Amerikaan tegen de perding aan daar kan ik niet kijken Mozes is op binnenlopen deze gaat door het midden dat is het 5 zorgt waarschijnlijk want hij wordt doorgestuurd en dan heb ik het over tyler hal Grote hele wit. grote winst. Uh, het is een uh, wat, uh, het is wederom een, een, een, een, een, een hamperende voor de Amerikanen. Hier de bal. fout wordt geslagen. Harder die die dit keer. Die belast zo op de trein. Is die langs is gekomen. rijden ze nog meer de treinen dan gisteren, heb ik het idee. Ze een hopslag. Een hopslag. Van Oceama. Maar door de twee man binnen gaan komen. De aankoop is nog wel goed naar thuis. Nee hoor. Twee punten. We staan in rechts wel. Dan komen er twee punten aan. Ze komen bijna tegelijk binnen. Ja, de dus Sina houdt hem bijna in de helft van de achtste inning. En, en dat doen ze, het doen ze het absoluut niet over want er zijn inmiddels acht punten gescoord in deze inning. En ze, in ze leiden dan ook met vijftien ze ze tegen 6. zes. Tegen de Amerikanen hebben dit. de derde pitcher deze inning op de heuvel. En de volgende punt. Oh, dat is afgelopen natuurlijk, want het is zestien zes. Ja, dat これ 16 しっかり 16 Kom je nog met heel veel plezier bij het hond van tegenwoordig ja, Onderdeel van mijn leven, onderdeel van mijn leven. Altijd van leven. Ben, altijd ben altijd geweest en ga nog ik steeds. Het Zo'n schitterend woord. Je staat helemaal alleen als alle negen Je, je, wil, neken je neken wil je alle negen willen zich uitmaken. Dan moet jij daar tegen zeggen. Ze vergeten wel. Het is een strijd tussen één en negen. Daarom is het knap. Daarom is het knap. Als je dan je uffie iets doet. Iets doet. Maar die andere negen niks te kunnen doen. Hoeveel mensen hebben uiteindelijk de poort gepasseerd? Ik hoorde net van de pennemester 60.000. Zijn de wat zijn de belangrijkste van wetenswaardigheden van deze jubileumeditie? Laten, laten, laten we beginnen met publieke de publieke belangstelling. Altijd, belangrijk, altijd, belangrijk, altijd oh, belangrijk voor de toekomst, ook voor ah, ah, het toernooi natuurlijk. ziet niet Als we van, een beetje mee zitten, zijn we, we vandaag ook drie uitverkocht. Dus hebben we drie uitverkochte dagen gehad. We hebben uiteraard het schema moeten omgooien... wat misschien wel consequenties heeft gehad voor het bezoekersaantal... omdat ze het toch ingepland hebben op het eerste schema... wat we al maanden natuurlijk hebben gepubliceerd... Maar uh, nee, ik ben, uh, nee, tevreden. Dat, uh, dat betekent, betekent wel, wel het betekent. Wel, betekent. We kijken met een zeer goed gevoel deze op deze week terug, de de de de de ja. Wij zijn best bereid om, wij zijn best zijn bereid om iets meer antreegeld te betalen... Ik dank jullie, jullie voor het maken van de radio met de uh, hele, uh, hele crew, met, uh, hele crew. Toch voor. Heel uh, uh, goed, uh, dank, dank, dank jullie wel. As long as we play good baseball, you can know, can we we We one Ik zou willen. was geboren. Dat vind ik echt zo voor het derde jaar maakte Peter en ik het met heel veel plezier voor u. Ik hoop dat u er met heel veel plezier naar heeft geluisterd. We vragen aan ons technicus deze week of hij zal meteen een plaatje gaan staan. dan hebben wij een minuutje of drie. Dan rennen wij naar boven. Hou rekening met onze leeftijd. Het is niet een heel kort nummer. Nederland heeft met de winst gisteravond van nee, 9 in de taalbreng de op Japan. De winst van deze vijfde editie van de HLW al veilig gesteld. Maar toch, spelen tegen Cuba is altijd een overal over. leuk en zeker in een ambiance als deze vandaag hier. Goed, we gaan zo dadelijk beginnen aan de gelijkmaakende Voor Cuba, is nog, niet op op Cuba. is nog niet gescoord. 0-0 der tussen Nederland en Cuba. Het is punt voor Cuba is 4 omslag dus voor Duarte. Wederom een een, een oh, hey. harde klap tegen oh, hey. de, de, de Boarding. Helemaal in de de het linksveld, dus dat is bijna 100 meter Heel ver. Aan, en dan komt het volgende punt aan Cuba. Dat betekent dat Sanchez-Castro binnenkomt. Niemand uit bij Cuba, wel 2-0. Dat is een fout. Dat is wel goed. Ja, er was wat twijfel hoor. Ja, er zijn. was wat twijfel. Ook de Cubaanse zijde zelf was, uh, wat, traag ja, was uh, wat traag gereageerd. Ja, dat wordt een 3-0. Ja, ja, ja, dat wordt een 3-0. Want er gaat wel goed van 3 naar thuis. En Keen Bergman en half boven lekker stoken. Oh, dat is wel een uitermate beroerde zeg. En ondertussen is Mendoza binnengekomen. Dat mogen duidelijk zijn. Dat het publiek toch zo ziet hier toch zo zit te kijken. Want jou, wat krijgen we nou zeggen? Ik ben een om mee te beginnen, ongeacht wat in het spel staat. Tegen Nederland, tegen Nederland tegen Cuba en Nederland worstelt Want het staat met 5-0. Ik wil opdragen aan alle vrijwilligers en alle mensen die ertoe hebben bijgedragen dat we deze avond volgende week tot een mooi feest hebben kunnen maken. 5-0, 5-0. En nu had hij goed gelukt. En nu gaat het, tussen het, de rechtsstand rechts en de linksstand in. En dat, heeft, dat is een ruimtop. En een in de geval voor Viersmaat. En het binnenloper is van Saldimar Dani. En het is 5-1. Nederland, uh, heet, het is... Nederland uh, heeft uh, het tweede punt gescoord. Een goed geslagen bal. Dat zeker. Van Paspoort nemen we derde punt op van Nederland. Nederland. Het zijn weer twee minuten voor de Nederlandse ploeg. Het houdt niet op in deze zesde inning voor Oranje. Het is de honderdste horen van en het cuba met De Haarlemse hondvalweek en hij komt op naam van Alexis. Alexis. Alexis. Bel de man met pak nummer 88 rechtsvelder. En uh, ziet de, en, uh, ziet de, de, de volgende bal doorschieten door en, door en dan komt daar een punt binnen voor Nederland. Het is voor Cuba helaas. Stoek daar bij het derde hond en, derde hond. en, en, uh, derde hond. en uh, uiteindelijk is hij daar safe uh, de uh, Cuba. Even kijken wie men Kijk nu binnen is. Ri uh, Rijs is binnen dus dat is de 8-5. Dus het is de honderdste hoorn van, van, van, van Cuba. Alex, Alex. Hond, de Haarlemse hond, de hond, op hond op van van week. En hij komt van op naam van, van Alexis Beldenman met pak nummer 88. Rechtsvelder. En je ziet de volgende ball doorschieten en dan komt daar een punt binnen voor Nederland. Het is voor Cuba helaas nu iets belangrijks niet doen maar de boven het links komt in het een punt binnen dat betekent dat er een punt binnenkomt van sanchez en daarmee wordt het, het 9-5 weer een stik zegt aris het dat er komen twee punten op binnen een ontslag zegt. een hong slapshecht, die gaat hard door het midden, daar wordt op gescoord het door de Cuba, af het tweede honk. Het is afgelopen, het is afgelopen, het is klaar, Nederland verliest de, de finale tegen Cuba, het is de volgende van deze 25e de Haarlandse hondelweek, die eindigt in een 12-5 overwinning voor, voor Cuba. Het is nu tijd voor de individuele prijzen. So we we beginnen begin met de, de, de award voor so de, de best, de best, best hitter. Best hitter. Hij voelt 12 hits in 24. Hij had een slaggemiddelde van 500. En, en, hij speelt, en, voor China, speelt voor Chinese Taipei. Hij luistert naar de naam Jambol Team. Het is nu tijd voor de award voor de best pitcher. Hij speelt voor het Nederlands team. pak nummer 26 Diego marc de keuze was unaniem voor de uitslag van deze Press Award. Unaniem gekozen, de coach van het Nederlands team, Jim Spokkel. Defensive player, pak 29, tweede hondman van Japan, Koki Ushiyama. De most popular player, ofwel de Carl Angelo Award... ...gaat naar ook een speler van Japan, pak nummer 9, Mitsuo Takahashi. De most valuable player, MVP of the tournament, bij ons genaamd de Jacques Reuvers Award. 7 binnengeslagen punten, 11 honkslagen, gisteravond de winnende klap voor het toernooi. Een slaggemiddelde van punt 333, Danny Rommel. The prize for the Home Run King slash Spain in a slotburger. Swoon and home run. Pack number 4, the from the United States, Jared Womack. I would like to thank the team from Chinese Taipei for giving their best at this 25th anniversary of our tournament. Op oh, number 4, number 4. The United States of America. Japan komt onder luid en occasioneel applaus naar voren. En die hebben het optimaal naar hun zin, hoor, hier in Haarlem. Wat gaat er worden? Wordt die laatste wedstrijd spannend? Nou, even zat het er nog in. Maar de nummer 2 van de 25e editie werd toch Cuba. En dan is het tijd voor die ene prijs waar het om gaat in de topsport: de plaats nummer 1. Voor deze 25e Harlemse Hongerweek gaat naar het Nederlands team! Wij danken jullie er allemaal voor en ik wens jullie allemaal een fantastisch en een winnend EK toe. 10 dagen lang, alle internationale. Jullie hebben nog kunnen luisteren naar uh, Honger Radio. Ik bedank, bedank alle mensen die hebben geluisterd. Alle medewerkers van vindt, Hongo radio, van radio. En dat die het mogelijk hebben kunnen maken om het via livestream uit te kunnen zenden. Dat wij netjes ook, ook alles hebben kunnen uitzenden. Verenigd, uit Joop van Nesno, nogmaals bedankt voor de verslaggeving. Het en het gaat er verder weinig om te vertellen. Het ritme van ZFM. Oh,